1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Een bijeenkomst van de EU en Turkije in Bulgarije heeft geen resultaat opgeleverd. Zowel EU-president Tusk als de Turkse president Erdogan klonk somber na afloop. De EU eist onder meer dat Turkije meer werk maakt van het respecteren van de mensenrechten. En Ook is er kritiek op de arrestatie van EU-burgers in Turkije. Op de Turkse blokkade van gasboringen op Cyprus en op de militaire actie tegen Koerden in Syrië. Volgens Erdogan is Turkije een democratische rechtsstaat... die de mensenrechten en grondwettelijke vrijheden respecteert. En hij zei te hopen op betere betrekkingen met de EU. Ook zei hij dat Turkije streeft naar een volwaardig lidmaatschap van de EU. De afgelopen tijd zei Erdogan juist dat dat geen prioriteit had. Een Nederlandse diplomaat in Turkije die volgens Ankara een spion is... heeft dat land verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... is hij uit Turkije vertrokken voor zijn eigen veiligheid... De man werkte op het consulaat in Istanbul. De Nederlander zou onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en IS. Zijn informanten zou hij daarvoor fors hebben betaald. Verder zou hij azen op informatie over de Turkse operatie in het Syrische Afrin. De Amsterdamse crimineel, die was opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord... op Heineken ontvoerde kor van hout, is weer vrijgelaten, meldt zijn advocaat. Sjaak B. werd twee weken geleden opgepakt nadat Astrid Holleder onder Ede had verklaard dat haar broer Willem had gezegd... dat Jacques B. betrokken was bij de liquidatie van Van Hout. B. is nu vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het Nederlands elftal heeft voor een verrassing gezorgd... door in een oefenwedstrijd Portugal te verslaan met 3-0. De doelpunten werden in Geneve voor rust al gescoord... door Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt min 1 tot plus 4 graden. Overdag bewolkt, in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. En het wordt overdag zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Jazzmuzikant Oene van Geel komt uh, zometeen vertellen over zijn nieuwe album Shapes of Time, geïnspireerd door uh, foto's van een pol-expeditie. We bespreken het uh, boek van Janet, Dennis Johnson, postuum uitgebracht, De Gulheid van de Zee Mermin. En Thomas van Aalt is deze week onze vaste schrijver. Hij is uh, journalist en auteur, publiceert uh, regelmatig artikelen en boeken. Schreef onder meer de romans De Schuldige Leeuwstrijd en Henry Thomas, goeienacht. nacht. Hoe gaat het? Ja, ik, uh, het, het leven staat in de stijgers. Het, is, het stort nog niet in elkaar, maar het is ook nog niet af. Nou, dat heb je mooi gezegd. Deze week elke nacht een uh, beschouwing bij uh, weer een dag uit dat leven. Wat heeft je vandaag uh, geïnspireerd? Um, het, het tragische nieuws van de brand in het uh, grote winkelcentrum in Rusland... Rus, Rusland-nieuws uh, gaat voornamelijk over die vergiftigingen... en, en dat uh, de hele EU en ook het Verenigd Koninkrijk... over die... Uh, dat hij Russische diplomaat, geloof ik, uit het, uh, het land heeft uitgezet. Maar uh, ondertussen was er ook een uh, flinke brand... in een grote, uh, ja, een soort entertainmentcentrum... ergens in Siberië, waar echt tientallen mensen zijn omgekomen. Een uh, gruwelijke, ja, eigenlijk contrast met... Uh, nou ja, Het tragische nieuws natuurlijk ook wel van, een, uh, van iemand die hier dan door een vergiftiging om het leven zou zijn gekomen. Maar daar, je, hier staan de hele tijd onze kranten ermee vol. Terwijl ja, uh, eigenlijk gebeurt daar ook uh, veel ellende en, en daar gaat mijn verhaal over. Ik ben benieuwd naar het uh, verhaal. 500 meter. De kameraden van Kimmerovo herken je aan hun traagperp in de stad. Je knikt... ...je groet, je drinkt misschien nog eens wat. Wat jullie delen... ...zijn de longen of wat er van over is. Jarenlang hoest hij... ...elke nacht zwart en vlokkerig... ...slijm op om vervolgens je hoofd... ...te rusten te leggen en twaalf uur later... ...dezelfde film op te spelen. Te laten of spelen. Want zelfs zou je een andere rol... Teasen. niet die van Koempel... 500 meter onder de grond... Zelfs na de val van de Unie ging je door. Je wilde niet, maar moest en ontdekte dat er eigenlijk geen verschil zat tussen toen en nu. Het was het verschil tussen de galgen en de strop. Dezelfde omstandigheden, een andere wisselkoers. Je verloor in 1995 van 15 kameraden na een explosie. Jullie hoorden het schreeuwen, het nee, bulderen dat gesmoord werd door een ijzingwekkend kletteren van de liftkooi van de perfomaischkaia-mijn. Ja, Jullie takelden de zwaar, zwarte, gekneusde lijken eigenlijk nog naar boven. Meer dan twintig jaar later in je lijf is op. Je woont op Romashkovaia Ulitsa in een huisje en slijt de dagen op te veranderen. Je deelt de oogst van de moestuin met de buurman waarmee je ook de onvermijdelijke eigenhandig gestookte drank deelt. Ja, je deelt wat af in je leven. Je vrouw, vijf jaar jongers snijdt dagelijks nog paat in de fabriek. Daarna zal zij zich ook naast jou voegen op te veranderen. Jullie zullen meer gaan delen. Voor je twee kinderen verdronken een op jonge leeftijd, de oudste woont bij je in de straat. Je kleinkinderen, twee jongens, schrikken de zijkanten van hun hoofd, want dat is in. En je viert je 62 per verjaardag. En je neemt ze op zondag mee naar een filmvoorstelling in het Simnaya Vishnia, oftewel het winterkerstpaleis. Het wordt een middagfilm, Sherlock Gnomes. Hoe je de film uiteindelijk vindt, zullen jij en je kleinzoons iets meer kunnen navertellen. Over de brand waarbij tientallen mensen om het leven kwamen in uh, Siberië. De, de verhalen waren gruwelijk, die klas in de krant. Dat de nooduitgangen bleken met een kettingslot afgesloten. Dus mensen konden geen kant op. Sommige mensen probeerden zich nog van het dak te werpen om het uh, leven te redden. Maar die uh, kwamen dus alsnog om door de val. Echt een uh, inferno, een, een nachtmerrie die daar uh, zich ja. heeft vertrokken. Ja, en, en vooral ook bitter, weet je dat zoveel jaren na de val van het ijzeren gordijn bracht... de entertainment dan de grote verlichting. En daar vinden ze alsnog de gruwelijke dood. En inderdaad, door allerlei bureaucratische regelgeving... waarschijnlijk de nooduitgang niet eh, beschikbaar. Als je als luisteraars een, een goed beeld wil krijgen van dat inferno... staat op de website van uh, Medusa. Dat is een, uh, een goede, onafhankelijke website in het Engels. Echt een huiveringwekkende... Reportage echt, echt knap van de mensen die, uh, die dat gemaakt hebben. Irina Kravsova in Kimerovo, heeft dat gedaan. Maar ja, dit gebied werd dus al, al jarenlang is dat geplaagd door een onheil, weet je wel, van, van mijn ontploffingen tot uh, nou ja, wel weer een chemische uh, wolk die ergens ontsnapte. Dus uh, het zit ze niet mee, dit gedeelte van Siberië. Thomas van Aalten, dankjewel voor je verhaal en een uh, goede nacht. En uh, graag weer tot morgen. Goedenacht. Desert Without Sand van het album Shape of Time van Oene van Geel. En die is hier. in deze plaat heeft hij gemaakt samen met bassist Mark Haanstra. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. De gast is violist en componist Oene van Geel. Een nieuw album heeft hij gemaakt samen met bassist Mark Haanstra. Het heet Shapes of Time en het is een, een bijzonder project. Het zijn foto's van Udo Prinsen waar ze muziek bij hebben gemaakt. Het zijn foto's die hij heeft gemaakt op een pol-expeditie. Welkom Oene van Geel. Ja, dank je Pieter. De, de, de foto's is een bepaalde techniek waarbij je heel langzame foto maakt... waardoor je eigenlijk alles wat op korte termijn gebeurt, niet meer ziet... en alleen maar wat er op lange termijn verandert. Dus je ziet eigenlijk de tijd verstrijken op zo'n foto. Ja, dat klopt. Udo heeft op Spitsberg een soort pinholecamera's uh, geïnstalleerd. Of laten installeren door een wetenschapper die daar ook actief is. En dat is eigenlijk een soort heel archaïsche, simpele camera. Wij wijze van spreken in een soort plastic buisje... Wat, wat maanden tot zelfs een jaar daar kan staan... En alle dingen die er dus heel snel voort, razen, een vogel die langs vliegt of, of iets anders, dat zie je helemaal niet. Maar wel de dingen zoals bergen, uh, gebouwtjes die, die vaststaan, die zie je. Maar ook heel mooi, bijvoorbeeld, dat vind ik zelf heel fascinerend... alle zonnebanen die langskomen. Die natuurlijk in, in de loop der tijd gewoon uh, verschuiven... doordat die positie van die zon anders wordt. De zon komt op, gaat weer onder dat elke dag... maar dat steeds net op een ander plekje... En dat kun je dan zien als je zo'n lange tijd neemt om een foto te maken. Ja, dan dus zie je een, een soort streep aan de hemel. Precies, het is een soort gestold tijdsbeeld wat je nooit in werkelijkheid kan zien. Maar wat wel op die foto staat. Dat vind ik altijd een, een mooie transformatie. Of dat vind ik heel prikkelend. Fotografie is in zekere zin het, het vangen van een moment. Alleen dit is dan een heel lang moment dat je vangt. Ja, precies. En nou ja, dat, dat, dat, Wat Mark en ik ook heel leuk vinden... dat is misschien ook meer iets voor onszelf. dat We, we spelen al ruim twintig jaar samen... in allerlei bands en projecten. Van, dat we samen naar India gingen en op avontuur gingen... en met mensen van daar gingen spelen. Of dat we met moderne muziek bezig waren. Of, of wat dan ook. Dus al die dingen neem je mee. En wat we dan weer nu bijvoorbeeld live op het podium doen... is ook zo'n stolsel van, van die twintig jaar... Alles wat jullie gedaan hebben, komt hier bij elkaar. Hoe zijn jullie dan te werk gegaan? Want je hebt die foto's en een foto omzetten in muziek... is, is niet een, een logische gebeurtenis. Hoe, hoe pak je dat aan? Um, nou, uh, wat ik heel leuk vind... is dat als je soms een buitenmuzikale bron hebt... Um ik heb ook veel bijvoorbeeld jeugdopera geschreven. Dan is zo'n libretto een buitenmuzikale bron. Dan krijg je heel andere ideeën... dan als je puur vanuit op muziek geïnspireerde muziek gaat schrijven. En als ik zo'n foto van Udo zag... Um, stelde ik me voor hoe, hoe zou dat desolate landschap daar zijn. Hoe, nou ja, juist die hele atmosfeer van, van die foto's zette ik letterlijk op mijn piano. En, en ik begon daarover te na te denken en te zoeken. En eigenlijk, voor ik, het, voor ik het soms wist... kwamen daar ideeën en klanken uit. Puur door die visuele informatie. Dus, dus niet wat er door je oren binnenkomt... maar juist door wat je ziet. En het past wel bij elkaar. Die sfeer is wel in de muziek terechtgekomen. Dat, dat verstilde. Dat, dat, uh, ja, dat contemplatieve, zou ik het ook wel kunnen noemen. Dat zit er allemaal wel in. Ja, nou dat, dat, in ieder geval dat hoop ik ook. En ik denk, als we uh, foto's van, van uh, hectische straatsituaties in New York hadden gehad... dat die muziek heel anders was geworden. Jij componeert vanaf de piano. Soms vanaf de piano, soms in mijn hoofd... soms uh, achter de computer, of dat is vaak de laatste fase. Um, maar wat, ja, wat heel leuk is, is om eerst... Wat, dat, dat is ook heel leuk samen met die beelden, dat je een soort blauwdruk krijgt, van het zou die kant op kunnen gaan. Oh, dan stel ik me voor dat Mark zoiets doet. Of Raphael Van Olie, die ook gast op onze plaat is. Als hij daar op zijn gitaar zou blazen... en, en, en bijvoorbeeld een, uh, het, het geluid van de zee zou maken. Nou uh, ja, het zijn eigenlijk hele beeldende ideeën. En soms zie ik dan ook de personen letterlijk vormen in de situatie. En dan langzaam begint dat... Uh, ja, beginnen die klanken of die compositie begint zich te vormen. Maar eigenlijk alsof je dus steen wegbikt en het, en het beeld blijft over. Maar jouw eerste instrument was, was wel degelijk de viool. Dat is jouw oorspronkelijke instrument... waar je ooit muzikant mee bent geworden of muziek mee bent gaan maken. Uh, ja, het is, het is um, de viool. En ik moet wel ook zeggen, al vrij snel kwam de altviool viool erbij. Of nou, snel. Uh, toen ik het serieus op het conservatorium ging doen... En toen werd ik wel echt verliefd op de altviool. En in de duo met Mark speel ik ook op de altviool. En ik heb sinds heel kort een nieuwe liefde. Dat is een, een quintoon. Dat is een vijfsnarige viool met nog een lage F-snaar. Een eh, vijfsnarige altviool moet ik zeggen. Met een lage F-snaar. Dus dan heb ik alles wat een alt heeft. Maar kan ik ook nog doorzakken in de cello-regionen. En, en dat is natuurlijk. Als, als groot cello-liefhebber is dat voor mij echt prachtig nieuw onontgonnen terrein. Tegelijk zijn jou, jouw oorspronkelijke muzikale voorbeelden uh, geen violisten. Je, je luisterde naar Dizzy Gillespie, heb ik wel eens gelezen. En, en, uh, en, en zo nog een paar van die, van die mensen. Ik geloof uh, Lee Konitz was een groot voorbeeld voor je. Joe Henderson was een, was een groot voorbeeld voor je. Dat zijn allemaal mensen met een, met een heel ander instrument. Ja, dat klopt. Maar um, als je het bijvoorbeeld hebt over saxofonisten... neem maar Joe Henderson uh, en, en, of, of blazers, wat dan ook. Het zijn alle, allemaal instrumenten die ook... voor mijn gevoel dicht bij het vocale staan in de muziek. Want je moet ademhalen en dan, dan komt die frase of, of die stem. En dat met een strijkinstrument... behalve dat je constant kan doorspelen als je wil... kun je ook heel zangerig spelen. En in de jazz en geïmproviseerde muziek... Zijn er veel, als je aan, aan strijkers denkt, heb je de traditie van Stefan Grappelli... en heel veel van de mensen die in de swing traditie zitten. En ik werd gegrepen door de frasering van blazers. Dus toen dacht ik, ja, maar waarom doe ik dat dan gewoon niet op een altviool? Dus je, je, je bent veel minder verwant met de echt beroemde jazzviolisten... als uh, Grappelli en, en dat soort mensen. Maar muzikaal veel meer verwant met, met mensen van een ander instrument. Maar dat maakt uiteindelijk natuurlijk niet zoveel uit. Het instrument is maar een... Een manier om iets te zeggen. Ja, ben ik met je eens. Ja. Zullen we beginnen met, uh, met de kaarten? Want die, die, die staan hier, die ja. lonken. Um, zullen we doen dat jij er gewoon acht pakt? Ja, helemaal goed. Drie. Ik hoop dat je een beetje leuker te pakken hebt. Zes. Zeven. Nou, daar gaan we. Ja. Welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden? Oeh. Ik uh, moet even denken. Ik heb notabene, mijn moeder is helaas ruim twee weken geleden overleden. Dus ik heb net zelf op haar uh, begrafenis gespeeld. Uh, ik zou het het allermooist vinden als uh, vrienden zouden spelen op mijn begrafenis. Gewoon en, live? Ja, gewoon live. En wat ze dan... Doen weet ik niet. Maar ik zit bijvoorbeeld in Estavest. Met Mette Erker, Jeroen van Vliet en Anto Goudsmit. Als die, als die mij overleven. Zou ik het heel leuk vinden als die ook komen spelen. Uh... En wat heb je dan gespeeld voor je moeder? Want het, het lijkt me best moeilijk om te spelen op, op zo'n moment. Um, onder andere. Het eerste wat ik speelde was een, een, een uh, schoolie, Ook het openingsstuk van deze cd. een stuk van Mark. Um, ja. En dat was... Het was eigenlijk het heel erg prettig om te kunnen spelen in zo'n situatie. Uh, ik, ik dacht, ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Barst ik in tranen uit direct. Maar juist die muziek, en ook met, voor alle mensen die daar zijn... Ja, kon een soort energie transformeren. Ik was vrijdag op de, de uitvaart van F. Starik, onze nachtpredikant, onze En daar speelde iemand bij zijn graf... Trompet. En dat, dat was zo prachtig. Dat geluid van die trompetten over zo'n begraafplaats. Dat, dat, was, dat was echt een uh, ontzettend mooi eerbetoon. Dus ik ben, ben eigenlijk ook wel voor meer live muziek op, uh, op uitvaarten. Als het dan toch moet. Uh, ja, zeker. Ik bedoel, wat is mooier dan echt de, de trilling door de lucht. Direct. En, en niet, bedoel, je kan prachtige speakers hebben, maar toch dat iemand dat daar doet. Is echt anders. Laten we eens uh, kijken wat de volgende kaart biedt. Waar denk je aan als je in de tandartsstoel tantarts, ligt? Um, ik moet zeggen dat ik een ontzettend leuk tandarts heb. Um, Noterbeen is een beetje de beste vriend van uh, de zus van mijn vrouw. Um, dus ik voel me in goede handen. En wat denk je dan als je daar ligt? Denk je dan ook, ik ben in goede handen? Of, of heb je een melodie in je hoofd? Of, uh... Nou, misschien. Uh, als, als, als het nodig is, de melodie van de boor... Zou maar zeggen, als ik een gaatje heb. Uh, nee, het is niet de plek... waar ik nou direct uh, muzikale associaties krijg. Het nee, kan nog zou... komen. Misschien als ik een wild metal nummer ga componeren... dat, uh, dat je dan, dan die geluiden die toepasselijk en de, zijn. En de ja. verdoving. Wat staat er op de volgende? Wie was je eerste liefde? Nou, mijn eerste echte liefde... Uh, heet Irene. En daar ben ik tot op de dag van vandaag mee... Getrouwd. We werden steeds om de beurt verliefd op elkaar. Ik was eerst vijftien, zij was veertien. Ik op haar, zij niet op mij. Zij op mij, ik niet op haar. En uiteindelijk, vier, vijf jaar later dachten we van... ja, maar die is toch eigenlijk het leukst? En ondertussen ja, zijn we al meer dan de helft van ons leven samen. Samen groot geworden eigenlijk, samen opgegroeid. Kan je zeggen, ja. Maar het, het, wat ik heel leuk vind is dat ze me nog steeds... Um, bij de les kan houden. Dus het is niet dat, dat je elkaar ondertussen wel kent... en dat je denkt, oh, die denkt zo over dingen en die zo. Nee, ze, kan, ze houdt me ook scherp. Jullie houden elkaar wakker. Ja, dat is de insteek. En als, als we denken, nou, eentje die gaat, valt nu een beetje in slaap... dan zorgen we dat dat niet zo is. De volgende. Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend... denk um, openheid. Dus als, als het goed is en iemand is enthousiast, is het prachtig. Als iemand in de put zit of ergens keihard van baalt... dat je dat allemaal mag meekrijgen. Dus dat je niet een soort façade van... Nou, het gaat goed voor elkaar hoeft op te houden. Openheid, gewoon zeggen waar het op staat en hoe het zit. Ja, zeker. Uh, bij enthousiasme en twijfel en wat dan ook. De volgende... Wat is je grote angst? Um, ik heb best veel podiumangst gehad door perfectionisme. En dat vond ik, nou ja, juist bijvoorbeeld met die muziek of iets... waarvan je denkt, dit ligt me aan het hart en dat wil ik goed kunnen doen. Dat legt ook een enorme, kan een enorme druk op je leggen. Uh, dus ik denk dat ik kan zeggen dat was misschien een van mijn grootste angsten... Uh, nu kom ik dan bij wat ik meteen noem, dat staat niet op het kaarsje... maar wat is een van je grootste liefde, is uh, in mijn geval... is dat muziek juist iets wat je supergraag doet, gewoon omarmen. Bewijs van spreken, al speel je Fantastisch een avond... of al speel je als een krant, dat je nog steeds denkt... ja, maar ik wil dit gewoon doen. De volgende gaan we bekijken. Voor welk werk schaam je je? Want oh, het is heel makkelijk. Ik zat vroeger in de wereldband, een muziektheatrale band. Wat ik overigens enorm leuk vond. Maar um, dan speelden we in Avignon bijvoorbeeld buiten uh, op een groot plein. En dan was om de beurt iemand uh, aan de beurt om met de pet rond te gaan. En, en de rest van de wereldband begon altijd heel erg hard te lachen als ik met de pet rond moest. Want dat vond ik verschrikkelijk om te doen. Dat vond je bedelen. Ja, um, dat vond ik opdringerig. En ik weet wel dat het erbij hoort. Als je gewoon um, met die bus zal ik maar zeggen, romantisch op pad bent. En je wil gewoon je benzine weer betalen. Of de camping de volgende dag. Maar ik had liever iets van laat mij maar spelen. En, uh, en, en, en gekkigheid uithalen. En, en vooral niet met die pet rond. Nog eentje. Oh, nog twee zelfs. Wanneer verloor je je onschuld? Poeh. Lastig. Um, ja, wat is onschuld? Uh, hoe zei hij de... Als Jij... het betekent dat? Als dat betekent dat je. Nou ja, dat je. Uh, wat ik in ieder geval leuk, wat ik eigenlijk omarm, is bijna ook een soort naïviteit. Dat je dat ook kan hebben. Um, dus ik hoop altijd juist op een bepaalde manier kind te blijven. En, en niet zo van... nu weet ik hoe het leven echt in elkaar zit. en Want, want dat, dat, dat zit ook... een soort blaséheid in. Het moment dat je zegt... ik snap het allemaal wel, ik heb het allemaal wel gezien... ik weet hoe het in elkaar zit. Dat vind ik geen interessant moment. Want um, er is zoveel in het leven... wat me boeit. Dat kan een ijskristal op een autodeur zijn... waar ik in verdwijn. Of een bepaalde lichtval op het water. Uh, dus ik hoop eigenlijk... dat soort blik zoveel mogelijk open te houden dan de, de laatste wanneer is het idee voor dit werk geboren um, nou als ik het heb over met muziek bezig zijn dat kwam eigenlijk als kind vond ik het al heerlijk om te improviseren gewoon op mijn kamertje en, en kon ik daarin verdwijnen en samenspelen vond ik prachtig Um, op de middelbare school dacht ik, ik word arts, ik word psycholoog. En toen dacht ik, vlak daarvoor. Nee, wacht. Die muziek is wel hetgene waar ik voor mijn gevoel um, maar in door zou kunnen gaan en door zou kunnen groeien. En toen heb ik eigenlijk hals over kop auditie gedaan voor het conservatorium. En nou, ik ben heel blij dat ik dat pad nog steeds mag gaan. En waar is het werk voor dit werk, het uh, idee voor dit werk begonnen, voor Shapes of Time? Nou, mark en ik waren als als duo bezig um, we dachten we gaan die we gaan nu een album opnemen en mark had dat dat stuk waar ik het eerder over had schoolie droeg hij aan en toen dacht ik ja dat roept bij mij die associaties op met het noordelijke met met met noorwegen um, ik heb zelf bijvoorbeeld ook met jan bang en arve hendriksen gewerkt en, en, dat zijn noorse muzikanten en nou, toen kwam er nog een ander stuk bij en toen dacht ik... weet je wat, Oh, dit kan vast prachtig bij die, bij die foto's van, van Udo passen. En bovendien hadden Mark en ik al op een expositie van Udo... waar ook die foto's, foto's hingen, gespeeld. En dat was toen heel inspirerend voor ons. Dus toen dachten we van, wacht, als we nou onze inspiratie hebben... en we zoeken dat andere wat we ook enorm spannend vinden... Uh, nou, dan, dan levert het vast een soort eenheid op die, die een, mooi, een, ja, een, een mooi verhaal kan vertellen... En wat heel leuk was, toen we daarmee naar Udo kwamen... die had ook meteen iets van, ja, wat een goed idee, wat leuk. En dus soms is het ook, ook andersom gegaan... dat wij een stuk hadden en hij erbij kwam. Shapes of Time heet het, uh, gemaakt door Mark Haanstra... en uh, Oene van Geel naar de werken van uh, Udo Prinsen. Dankjewel en veel succes. Ja, en kom vrijdag naar de BIM. Mm. Die Mozes was dat met zijn uitvoering van Hey Joe. Eén minuut. Deze is gemaakt door Chris Baiema en heet De Gevangenis. Psst. Eén minuut. De Gevangenis. Het, het is altijd hetzelfde. Je hebt twee jaar lang in, in mijn geval en elke dag hetzelfde. Ik bedoel, je gaat morgens staat op, je werkt, je hebt je activiteiten. En s'avonds die deur weer dicht. Elke dag is hier hetzelfde. Elke dag is hier hetzelfde. Elke dag is hier hetzelfde. Elke dag is hier hetzelfde. Elke dag is hier hetzelfde. Elke dag is hier hetzelfde. Elke dag is hier hetzelfde. Elke dag is hier hetzelfde. Wat je nu hoort. Elke dag is hier hetzelfde. Duurt één minuut. Elke dag is hetzelfde. Als je twee jaar vastzit, zijn dat... Elke dag is hetzelfde. minuten. Elke dag is hier hetzelfde.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 Marcia Luiten woonde aan het begin van het millennium... in de hoofdstad van Rwanda, Kigali. En uh, maakte daarmee hoe Afrika veranderde... van wat ooit werd genoemd het verloren continent... tot een opkomend deel van de wereld... en een centrum van het migratiedebat. Ze heeft een boek geschreven destijds al wit, niet blank. En inmiddels is daar een herziene editie van. Ze kijkt terug op haar kennismaking met Afrika... en wat hij haar heeft geleerd over Nederland en het Westen. Marcia Luijten, nacht. Hallo. Ja, hoi. Waarom een, een herziende editie op dit moment? Ja, um, het, het was eigenlijk een idee van de uitgever. Dat boek is uh, 15 jaar geleden verschenen. En um, het bevat gewoon verhalen over hoe ik probeerde... om Afrika van binnenuit te begrijpen. Dus het zijn allemaal verhalen over gewone Afrikanen, meestal. Uh, in verschillende landen, maar ik woonde in Kigali. En... Uh, maar wij keken toen eigenlijk nog wel best anders naar Afrika. Het was eigenlijk helemaal nog niet iets... wat uh, hoog op de Europese agenda stond of zo. Het was echt toen nog wel een beetje het verloren continent... dat toen nog net uh, een economische uh, boom moest gaan meemaken... in verschillende landen. En nu zijn we 15 jaar verder... en nou ja, de verhoudingen liggen echt zo, zo heel erg anders eigenlijk. He, de rol van Europa is een beetje uitgespeeld. China heeft heel erg daar de macht overgenomen... in economische zin... Um, en, uh, nou, en wij zijn vervolgens geconfronteerd met ja, Afrika als een heel ander iets. Namelijk als uh, de plek waar heel veel migranten vandaan komen. En dat was toen ook nog helemaal niet zo. Dus uh, we bedachten dat het eigenlijk wel aardig was om... Nu bijvoorbeeld Angela Merkel, die heeft dan... Uh, op Davos deed ze dat dit jaar, maar ook vorig jaar in Duitsland al. Een enorm pleidooi gehouden voor. Eh, kijk, Afrika is onze nachtbaar, zegt ze. En wij moeten een Marshallplan voor Afrika ontwerpen. En wij moeten ons verhouden tot Afrika. Dat is iets wat, wat naar mijn smaak, echt veel te weinig is gebeurd en nog steeds gebeurt. En toen dachten we, dan is het misschien aardig om dat boek wat heel van binnen uit te proberen te beschrijven wat daar gebeurt. Om dat in ja. te brengen. Er is veel veranderd, maar één ding is eigenlijk hetzelfde ge gebleven, namelijk dat de Europeaan het maar niet lukt om een afgewogen beeld van Afrika te krijgen. Het schiet ja, het altijd is één het... kant op door. Het is of een verloren continent, wat natuurlijk niet helemaal waar was... Ja. of het is een continent in een ja. opkomst dat ook maar gedeeltelijk waar is. Het is een, uh, ja. een bron van migranten, wat, wat ook niet de volledige waarheid is. Ja, maar dat, dat, dat, dat komt, denk ik, voor een deel... doordat we altijd best wel een geringe belangstelling hebben gehad... voor dat continent wat zo dichtbij is, maar toch ook zo heel erg anders is... En daardoor krijg je inderdaad, zoals jij dat beschrijft... krijg je elke keer wel um, uh, hele duidelijke uh, ja, stereotypen. Je kan dat hele continent überhaupt nog niet over één kam scheren. Want het zijn 55 totaal verschillende landen. Of niet allemaal totaal verschillend, maar met enorme grote verschillen. Soms ook binnen één land. En... Um, nou ja, ik heb dus in uh, voor, voor deze um, uh, derde editie, derde druk die in een nieuwe editie is uitgebracht. Heb ik een, uh, een groot nieuw voorwoord geschreven. Dat is eigenlijk een essay. Waarin ik dat eigenlijk analyseer. Hè, hoe we ons uh, in de afgelopen honderd jaar uh, steeds anders tot Afrika zijn gaan verhouden. En dat voor het westen geldt dat eigenlijk steeds op het begrillen van onze eigen belangen. Hebben we onze relatie met Afrika herzien. Dus dan moesten ze weer democratiseren, privatiseren... Of, uh, of, of in een andere tijd moesten ze het geloof aannemen. Uh, we probeerden het ja. ook te scheppen naar onze eigen hand als we de macht hadden. Je, je spreekt ook van ja. white man's burden. Wat, wat bedoel je daarmee? Ja, die term die komt van uh, Rudyard Kipling. En die kennen we eigenlijk als de schrijver van uh, The Jungle Book. Maar hij was ook Nobelprijswinnaar. Hij was een uh, Britse schrijver, geboren en uh, ook gegroeid in Bombay... En die schreef in 1899 schreef hij een gedicht en dat had als titel The White Man's Burden. En hij schrijft daar eigenlijk over um, de opdracht aan de witte man om, uh, ja, om de gekoloniseerde gebieden... en hij had het over India, maar het geldt natuurlijk ook over, voor Afrika... om de gekoloniseerde gebieden uh, om die... Uh, ja, om daar uh, beschaving te brengen. En, om daar... en het fascinerende is, is hij doet dat, um, dat gedicht... hij doet dat op een manier die van zoveel, uh, uh, waar zoveel spanning in zit eigenlijk. He, dus het is uh, uh, gemengd met zowel superioriteit... als ook um, uh, met heel veel goede bedoelingen en, uh, en zendingsdrang. En uh, ja, we weten wat het allemaal toe geleid heeft. En maar stuur je in... beste en... mensen, zegt hij. Precies, dat is de zin die me eigenlijk het meeste fascineerde in dat hele stuk. Hij zegt dan, zijn, zijn tweede, hij zegt, take up the white man's burden. En dan zegt hij, send forth the best you breed. En dan zegt hij, stuur. we moeten onze zonen naar de koloniën sturen. Want ze moeten eigenlijk de, de behoeften van de, de overheerser, de captives... die moeten zij gaan vervullen. En ze moeten de honger stoppen, ze moeten ziektes stoppen. En dan uiteindelijk zal de dankbaarheid van deze silent, silent peoples, maar ook van God die, die zal op je neerdalen. En, ja, het is gewoon wonderlijk hoe daar zelfopoffering in zit... en tegelijkertijd arrogantie en dienstbaarheid, superioriteit... En, en, nu, en, nu, sturen, en nu stuurt Afrika zijn beste mensen naar ons... Precies, dus die zin van send forth the best you breed. Het fascinerende daarvan is, is dat in 100 jaar tijd dat eigenlijk omgekeerd is geworden. He, dus op een gegeven moment zag ik van, ja weet je wel, er zijn gewoon uh, Afrikaanse families in allerlei landen. En dat, dat je zag dat toen ook al aankomen, ook al 15 jaar geleden, overal waar ik kwam. Als ik jonge, jonge jongens sprak vooral, dan zeiden ze... Uh, ik wil, ik wil naar Europa of ik wil naar Amerika. Ik moet in echt vanuit het Westen. Hier waar ik geboren ben is geen toekomst voor mij. En nu zie je dat gewoon families in alle landen, weet je Mali of Niger of waar dan ook, dat ze gewoon hun sterkste zonen uitkiezen van een hele familie. De best you breed, de sterkste zonen. En die worden uitgerust met het familiekapitaal. Dat krijgen ze op de huid gebonden. En die worden dan uh, uh, ja, naar de Middellandse Zee gestuurd. En je ziet dus dat die white man's burden omgekeerd is geraakt. Dus waar de burden eerst was, wij moeten daar beschaving brengen. En dat was natuurlijk ontwikkeling, maar ook kerstening. Hè. En, uh, dat, en doordat wij daar goede daden deden. Weet je, gaf dat een beetje de legitimatie om, ja, om daar ook gewoon enorm uit te buiten, hè, uh, mensen te misbruiken. En nu zie je dat het omgekeerd is. Dus de last van de witte man is nu dat er een grote stroom vanuit Afrika op gang is gekomen. Eigenlijk in het kielzocht van de Syriërs, die de oorlog ontvluchten. Is ook vanuit Afrika die stroom op gang gekomen. En nu is natuurlijk onze last, dus dat dat onze samenleving toch enigszins, of misschien heel erg straks toch het te verstoren. En dat we eigenlijk als geen raad daarmee weten. Want, hè, dit is de, de stroom jouw, is omgekeerd. De Europeanen dus, komen niet meer daarheen. Ja. Maar andersom komen de Afrikanen hierheen. En, en daarmee is het probleem ook omgekeerd. Uh, het probleem is omgekeerd, ja. Een mooi moment om het uh, boek kort om te herzien... en weer, uh, weer te doen verschijnen. Wit niet blank heet het. Marcel Luiten, dank je wel. En een uh, goede nacht. Oké, okay, dag. To let me know That if you can't keep up You'll be left at like a joke And that those lights From the other side They're not so bright only Though I still feel young My body is old. It's almost done My heart of gold That's what body and soul. My story is told My name in the lights on the city market Feels like a dream now That I remember. Die Vogue uh, en Bossa Nova combineert in het uh, nummer I tried. What do you think? 1 ster, 2 sterren. Ah, op. Twee sterren. Nee hoor. Ik vond het echt maar 1 ster. Helemaal niks. 1 ster. Echt sterren. niet, 4 sterren. 2 sterren. Oordeel zelf. De Amerikaanse schrijver Dennis Johnson... heeft een indrukwekkend oeuvre bij elkaar geschreven. Boeken als Jezus Zoon, Treindromen, Een Zelf van Rook. Voor de laatste won hij ooit de prestigieuze National Book Award. Vorig jaar overleden. Jong, relatief jong, 67 jaar oud. Vlak voor zijn dood had hij nog de laatste hand gelegd... aan een verhalenbundel, De Gulheid van de Zeemermin. En dat is nu verschenen in Nederlandse vertaling. De recensenten zijn alvast enthousiast. NRC Handelsblad geeft het vier sterren... Anne Moraal is redacteur en uh, heeft het boek ook gelezen. Dennis Johnson, wat, wat is het voor schrijver? Hoe zou je hem typeren? Uh, nou, ze noemen hem ook wel de writer's writer. Uh, omdat hij eigenlijk was hem niets te gek. Dus hij schreef essays, proza, poëzie, theaterstukken. En daarbinnen wisselde hij dus ook af binnen, ja, met genres en thema's. Uh, bijvoorbeeld, ja, je noemde net Jezus' zoon. Uh, dat is een verhalenbundel over junkies. Uh, treindromen, dat is een novelle over het Amerikaanse Westen. En De Lachende Monsters is een roman. En die speelt zich af in het grensgebied uh, tussen uh, Oeganda en, en Congo. En nu dus zijn laatste werken een verhalenbundel, De Gewolheid van de Zemermin. Wat is het voor bundel? Nou, de, het is een bundel met vijf vrij lange, korte verhalen. Dus dat lijkt elkaar een beetje tegen te spreken. Maar het zijn dus korte verhalen, maar ze zijn vrij lang in volume. Um, en ik uh, kan denk ik het beste typeren met het uh, titelverhaal. Het eerste, uh, daar begint de bundel ook mee. Um, waarin een oorlogsveteraan op een dineetje is. En uh, op een gegeven moment raken de mensen op het dineetje in gesprek. En wordt hem gevraagd wat het zachtste geluid is dat hij ooit gehoord heeft. En dan zegt hij uh, de landmijn waarmee ik mijn been verloren ben. En dan daarop vraagt een andere gast uh, of zij de stomp waar zijn been zat mag zien... En dat mag, maar alleen als ze uh, als er een kus op geeft. En nou ja, de rest laat ik eigenlijk liever aan, uh, de meester zelf, uh, door de meester zelf vertellen. Um, hij las uh, het verhaal voor op een lezing bij Cornell University. En detached his prosthesis, a device of chromium bars and plastic belts strapped to his knee, which was intact and swiveled upward horribly to present the puckered end of his leg. Deirdre got down on her bare knees before him, and he hitched forward in his seat to move the scarred stump within two inches of Deirdre's face. Now she started to cry. Ja, yeah. meteen een ontzettend sterk begin van zo'n verhaal. Je zit er meteen wel in. Probeer dit maar eens uh, weg te leggen. Het zachtste geluid was de mijn. Mag ik, mag ik de stomp uh, zien alleen als je er een kus op geeft? Je zei, het is een heel brede schrijver. Hè? Hij doet, doet korte verhalen, langere verhalen. Eigenlijk kan het, kan het alle kanten op gaan. Heeft hij wel een soort stijl die je kunt typeren? Ja, dat vind ik wel. Um, hij is echt een uh, stilist. En zijn stijl is ook heel typisch, het is rauw en uh, heel menselijk, maar ook, toch ook poëtisch. Uh, het is dan ook niet gek dat hij in 1969 uh, debuteerde met een dichtbundel. Uh, maar hierna verdween hij een tijdje van toneel omdat hij in de jaren 70 uh, verslaafd raakte aan uh, drank en drugs en uh, nou ja, alles wat leuk is in het leven, zeg maar. Um, maar hier had hij op een gegeven moment, uh, ja, dit liet hij achter zich. En uh, kon hij eindelijk uh, werken aan het fantastische oeuvre uh, waar ja, we nu zo bekend mee zijn. In 1992 verscheen Jezus Zoon. Uh, en hiermee rekende hij af met zijn eigen ervaringen met drugs. Uh, het boek werd verfilmd door een toen nog onbekende Michael Shannon, die nu in de Oscar-knaller Shape of Water speelt. Uh, laten we een stukje van de, van de verfilming, uh, laten we daar naar luisteren. McInnis isn't feeling too good today. McInnis is here? Yeah. Well, maybe I'll come back later. Don't worry. I just shot him. You You mean you killed him? I didn't mean to. Ja, je hoor je ook al gelijk de, de, de, de dubbelheid die uh, Dennis Johnson altijd aan zijn uh, personages meegeeft. En uh, nou, je herkent natuurlijk meteen de stem van Michael Shannon. Uh, hij ontmoette Dennis Johnson op de op deze filmset. En ze werden, ja, hier kwam een uh, levenslange vriendschap uit voort. Um, uh, de Amerikaanse zender uh, NPR uh, vertelt hij zich hoe hij Johnson zich herinnerde. He had a deep sensitivity for people for life. I think like a lot of artists that I admire, he found life somewhat overwhelming. And I remember his courage, you know. When he's writing these things, he's drawing from personal experience. Shannon, heeft het over over menselijkheid en over moed, zijn, zijn dat, zijn dat term, thema's die je terugvindt in dat werk? Ja, die menselijkheid waar Shannon het over heeft... dat is ook zeker terug te vinden in de groei van de zemermin. Um, geen van zijn personages is alleen maar slecht... ook al zou je misschien op het eerste gezicht wel denken dat ze slecht zijn. En uh, daarnaast vind ik het ook wel echt een moedig boek. Uh, want hij grijpt zijn eigen ver vergankelijkheid met beide handen aan. Uh, want eigenlijk gaan alle verhalen over de dood. Um, toen hij het schreef uh, leed hij aan uh, leverkanker... en wist hij eigenlijk al dat hij zou komen overlijden... Uh, het boek leest dan ook als een afscheid, vind ik zelf. En het ontroerendste vind ik het einde van het vierde verhaal. Hier schrijft hij, het maakt niet uit. De wereld draait toch wel door. Het zal je duidelijk zijn dat ik op het moment dat ik dit schrijf niet dood ben. Maar misschien wel tegen de tijd dat je het leest. En ja, dat is nu dus ook zo. Pers is uh, zeer enthousiast. De Vlaamse krant uh, Knak geeft het uh, vier sterren. Schrijft zonder morbide te worden, tackelt Dennis Johnson in zijn postuum uitgegeven verhalenbundel De Dood. Zijn eigen overlijden was een groot verlies voor de Amerikaanse literatuur. Zo blijkt nog maar eens uit deze schitterende collectie. Wat vonden de, de luisteraars ervan? Um, Ada de Vries die schrijft, Dennis Johnson schrijft heel intuïtief. Gaat van de ene anekdote naar de andere. Daarom vond ik het af en toe wel een beetje lastig te volgen. Wat ik wel heel erg knap vind... is dat het, ondanks dat de dood zo'n centraal thema is... Johnson het boek met humor luchtig weet te houden. Is, dat waar? is, het, ook een, is het ook een geestig boek? Want, want zo, zo klonk het eigenlijk niet wat je tot nu toe vertelde. Dat klonk juist een beetje zwaar. zwaar. Ja. ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar, um, omdat hij hele zware thema's behandelt. Maar ze worden juist eigenlijk pijnlijker... omdat hij heel veel humor toevoegt aan uh, wat hij schrijft. En um, het laatste verhaal heet bijvoorbeeld Doppelganger Poltergeist... En dit gaat over een dichter die geobsedeerd is met Elvis Presley... of eigenlijk met Elvis' dode tweelingbroer. En hoe Dennis Johnson dat opschrijft is en heel grappig... maar daarmee ook echt heel erg wrang. Nog een reactie, meneer Het Hoofd uit Delft schrijft. Wat een prachtig boek, elk verhaal een klein kunstwerkje. Van dit niveau bestaan er al zo weinig schrijvers. Wat zijn dood extra wrang maakt een gemis voor de literatuur. De Gulheid van de Zemermin heette De Bundel van Dennis Johnson verschenen bij de bezige bij. Dat is toch altijd uh, chic. Anne Moraal, dankjewel. Dankjewel. I make my money Hoi doos, was dat met Game Winner. Morgen in Nooit Meer Slapen komt Esther Gerritsen op bezoek. Zij is uh, schrijver, debuteerde in 2000 met een verhalenbundel... bevoorraagd bewustzijn. Vijf romans gemaakt, De Kleine Mieserige God, Superduif, Dorst en Roxy. En het uh, Boekenweekgeschenk in 2016. Broers heeft een nieuw boek uit, De Trooster. Dat speelt zich af in een uh, klooster waar een uh, vriendschap ontstaat... tussen een gelovige conciërge en een misdadiger die hier te gast is. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Zometeen is de EO aan de beurt met het programma Dit is de Nacht. Ik wens u een hele goede nacht toe en graag weer tot morgen.